Middernacht, donderdag 26 september. Ik ben Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk hoe de mensen naar huis komen... die op reis zijn met OAT. Zo'n 7000 mensen zitten vast in het buitenland. Toeroperator uit Holte is failliet. Voor de 1750 werknemers wordt ontslag aangevraagd. OAT was een van de grootste reisorganisaties in Nederland. Er wordt nog onderzocht of een doorstart mogelijk is... De vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad zijn het vrijwel eens over een resolutie over Syrië. De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken verwacht binnen twee dagen overeenstemming, zei hij tegen persbureau EP. De toenadering volgt op een overleg tussen ministers van Buitenlandse Zaken en VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon...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 De man die is aangehouden voor het versturen van dreigtweets... blijft tot vanochtend vastzitten, zegt de politie. Hij zou hebben gedreigd met een bloedbad in de V&D in Haarlem. Of de verdachte de dreigtweet ook heeft verstuurd, is onbekend. Zijn computer is in beslag genomen. Volgens de burgemeester van Haarlem is de verdachte... een oud werknemer van het ware huis. In de dreigtweets die werden verstuurd stond het woord ontslag. Voetbal dan. In de tweede ronde van de KNVB-beker... is Ajax langs de afgrond gegaan. Tegen FC Volendam kwamen de Amsterdammers in de verlenging... op achterstand te staan. Uiteindelijk won Ajax met 4-2. PSV versloeg eerder vanavond Telstar met 4-1. FC Utrecht bereikte de derde ronde door van FC Den Bos te winnen... met 4-1. En ook bij AZ Sparta was de eindstand 4-1. Het weer, vannacht bewolkt en nevelig... Morgenochtend is nog mist, daarna zonnige periode en droog. Het wordt hooguit 18 graden. En ook vrijdag en zaterdag is het zonnig... met s'nachts vorst aan de grond. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. CRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Zou je kunnen beschrijven wat je ziet in de spiegel. Ja, ik zie een, een man in een, een beetje Mexicaanse blouse... met de, iets over de top cowboylaarzen... die een beetje moe eruit ziet. Een beetje wal onder de ogen. Het is de laatste tijd wel vaker, ik ben een beetje, ik heb het een beetje te druk eigenlijk. Goeienacht. Goeienacht. En welkom in Casa Luna. Bijna tien jaar geleden opende het Huis van de Maan voor het eerst haar deuren. Aan het eind van dit jaar houdt het programma op te bestaan. En mijn gast van vanavond hoort bij die eerste lichting presentatoren. Hij begon zijn uitzending altijd met het verzoek aan de gast... om zichzelf te beschrijven in de spiegel. En zojuist heb ik hem de bekende spiegel voorgehouden. En schetste hij zijn zelfportret. Joris Lintzen, goedenacht. Goedenacht. Over de top... De ja? <laughs> het viel mij nu opeens op. Ja, ik hou wel van een beetje over de top op zijn tijd. Maar het zijn slangenlederen, enorme punters, schuine hakken. Ja, ze zijn heel mooi, maar wel een beetje over de top. Komen ze uit Mexico? Nee, ze zijn uit Spanje. Oké. Okay. Mis je de radio? Uh, nou, ik vond uh, Casa Luna, uh, ik heb dat uh, volgens mij drie jaar gedaan of zo... Uh, wel ontzettend spannend en leuk om te doen... Maar ik heb het niet gemist toen ik ermee stopte. En dat is eigenlijk iets wat ik telkens heb als ik met iets tamelijk abrupt stop. Is dat ik eigenlijk, als het dan voorbij is, dan is het ook uh, gelijk helemaal over. Dus dan. Ik ben niet iemand die nog heel lang blijft nadubben van. had ik nou niet beter toch door kunnen gaan of ik mis het? Nee. En wat ik ook bij Castelluna vaak moeilijk vond, was uh, dat die gesprekken zo midden in de nacht zijn. Als je dan met die adrenaline thuis komt, dan kon ik bijna niet slapen. En vaak was ik ook uh, toch best wel weer dingen kwijt of zo. Omdat s'nachts is dat toch een andere concentratie dan hoe, overdag. Hoe bedoel je dingen kwijt? Nou, ik kon me er eigenlijk toch weinig van herinneren. Na, na, na die paar jaar van al die gesprekken of zo... was het toch een beetje een brei, omdat het denk ik zo s'nachts was. Dus ik ben zo, niet zo geschikt voor, om s'nachts heel erg um, super creatief te zijn. Optreden is, is anders. Ja. Dan heb je ook het publiek en zo. Maar zo s'nachts zo werken, dat vond ik toch lastig. De opdraaiing van, van je schema eigenlijk. Ik had iedere keer een jetlag gewoon. Ja, ja. Maar er moet één er er gesprek moet je nog bijstaan, toch? Van al die gesprekken. Vast wel iets. Ja. <laughs> ja, of iets wat nou, helemaal misging. Of ja, hebt... dat, dat is natuurlijk het erge. Als je dan terugdenkt, dan denk je aan, meteen aan iets wat misging. Noem, noem maar eens hè. nou Ik heb een keer iemand geïnterviewd. En uh, die, uh, dat was voor, uh, die had iets... Um, uh, over de herdenking van Aids, of iets met de AIDS stichting en zo. En uh, ik personaliseer uh, gesprekken graag. Dus ik wilde ook over zijn privéleven weten, hoe hij zelf bijvoorbeeld die vreselijke ziekte had opgelopen, die had hij. En dat, uh, kon, maar dat ging helemaal mis. Hij schrok er heel erg van. En hij realiseerde zich, dat wist ik op dat moment niet, dat zijn moeder bijvoorbeeld had. Hè, als gezegd: ik, ik kom vanavond op de radio. Ja, ja, ja. En opeens moest hij heel persoonlijk dat gesprek uh, aan mij gaan vertellen door wat voor een samenloop van omstandigheden hij die vreselijke ziekte had uh, opgelopen en uh, ja dat gesprek ging daardoor eigenlijk heel erg mis. Ik, ik vond het zelf ook heel erg want ik had hem eigenlijk gekwetst door zo mm. direct te zijn en hij was uh, onervaren in radio dus hij was toch maar antwoord gaan geven en had ondertussen het eens gedacht van wat is dit waar ben ik terechtgekomen en toen de eerste plaat kwam toen uh, nou nou, toen ontplofte die eigenlijk en uh, nou, toen schrok ik heel erg. Maar dat is dan weer het eerste waar ik nu aan denk. Dat is overigens wel de enige keer en ook een van de weinige keren in mijn hele loopbaan als interviewer dat, iemand, dat het zo misging. Ja. Doordat het te direct was. Laten we hopen dat het vannacht uh, de goede kant op gaat. <laughs> de komende twee uur te gast in Casa Luna, presentator Joris Lind. Hij is 47 jaar oud, presenteerde naast Casa Luna onder meer de tv-programma's Taxi Hello Goodbye en Joris Showroom. En met een voormalig Amersfoortse smartlappen trio vormt hij al uh, heel wat jaren de band Caramba. En daarin zingt Joris Mexicaanse liedjes hertaald in het Nederlands. En vorig jaar maakte de band een muzikale rondreis door Mexico. En het verslag van die trip gaat komende zaterdag in première... op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. En meer informatie over Casaluna kunt u vinden op radio1.nl. casaluna En wij twitteren, facebooken en uh, erop los... als u zich met ons wilt bemoeien, kan dat... En mailen kan op kazeluna ncrv.nl. Um, en Joris, voor de luisteraars die vermoeden... dat ze hier twee innig bevriende presentatoren van dezelfde omroep... Uh, hier zich gaan verliezen in Hilversumse onderontjes en zelfbevlekking. <güls1> Luisteraar, wees gerust. We hebben elkaar uh, niet eerder ontmoet... en zojuist voor het eerste hand geschud. Um, jij als ncrv-boegbeeld, ik als vaste invalkracht hier ter plekke... Waar komt jouw fascinatie voor Mexico vandaan? Want daar speelt de film zich af waar jij met je band rond hebt getrokken. Wanneer begon dat? Nou, ik uh, ben uh, eigenlijk historicus. En voor mijn scriptie heb ik onderzoek gedaan in Mexico. Ik heb uh, in 1991 daar vier en een maand gewoond in Mexico stad. En uh, dat was echt een beetje een periode. Ik was 24, ik werd 25 daar. Een periode waarin je heel erg nadenkt over uh, wat je wil met je leven. En uh, daardoor denk ik, ik ben ook heel veel alleen op reis geweest. Ik heb me daar ook soms heel eenzaam gevoeld. Het uh, was ook heel uh, interessant. En dan, dan leer je vriendschappen waarderen en, uh, en je grote liefde en zo. En daar heb ik ook besloten toen in Mexico al van... ik ga graag twee kanten op, die wil ik blijven combineren. De journalistiek en de muziek. Maar dat land, dus op zo'n cruciale periode in mijn leven... kwam dat voorbij, of was eigenlijk van cruciale betekenis... waardoor dat altijd... Ik, ik beschouw het eigenlijk echt als mijn tweede vaderland. Ik werd verliefd op de kleuren, de muziek, de tequila, de mezcal... en uh, ja, het, de directe, gezwollen emotie van de Mexicanen. Het is heel erg het grote gebaar. En uh, ja, pompeus, echt smijten met emoties... En, ja, dat vind ik eigenlijk heel uh, aantrekkelijk. Was er ook iets fysieks dat je daar land en voelde dit is anders hier moet ik zijn of zo. Ja, daar komen eigenlijk die over de top cowboylaarzen terug ja. <laughs> van de Spiegel. Want dat was dat staat eigenlijk ook voor Mexico. Het is een beetje een cowboyland. Ja. Dus uh, ja, machos vol zelfmedelijden. Het is een land dat altijd twee gezichten, altijd uh, alles heeft een, een andere kant erbij ja. en zo. En uh, ik voelde me daar echt... Uh, ja, kuifje in Mexico. Het was zo... Uh, ik, ik vond die, die kleding mooi. Die, die, die cowboy romantiek. Uh, die grote gebaren van de zangers. De mariachi zangers. Die zo geweldig alles uitbeelden. Hè. Die, als zij een liedje zingen... Dan uh, verbeelden ze dat eigenlijk met hun, uh, hun gezicht. Mm -hmm. Of met hun handen of zo. Of zou, je, bloemen... zou je het kunnen vergelijken voor mensen die het niet kennen? We gaan zo... De, de, de band heb je meegenomen. We gaan zo... Je live in het huis van de maan muziek maken. Maar zou je kunnen een soort vergelijking kunnen maken... voor mensen die die mariage niet kennen, wat voor muziek dat is? Waar moet je aan denken? Nou, het is heel pathetisch, maar wel echt en uh, authentiek. Dat is een modewoord, alleen dat hebben ze daar, hadden ze daar altijd al. <laughs> dus het is akoestische muziek. Uh, dat vind ik altijd uh, uh -huh. een groot voordeel, want dan, dan voel en zie je... dit is gewoon nu echt, komt uit dat instrument, uit die persoon... En uh, het wordt uh, uh, vaak gespeeld... die, die mariachi-muziek in ieder geval... met uh, trompetten en violen... en uh, mannen in zwarte pakken... met witte roesjes, met druipende snorren... en uh, pockdalen ik, ik moest ook denken, toen ik het hoorde... Uh, aan, de, aan, aan de wat betere, echte... Uh, de Jordaanese muziek. Ja, of dat, dat, ik denk die die eigenlijk... Ook. de mariachi-muziek en ook, ook andere muziek uit Mexico... is uh, dat is eigenlijk gewoon de smartlab, zou je zeggen. Zoals de Fado in Portugal... heb je de mariachi in Mexico... en heb je in Nederland de smartlab. Ja. En... Het meest te vergelijken met bijvoorbeeld zo'n held van mij... José Alfredo Jiménez... het meest te vergelijken in Nederland zou zijn, denk ik toch... Uh, André Hazes of uh, Johnny Jordaan. Ja. Ja. No hou je daar ook van? Enorm, ja, daar hou ik heel erg van. Dat was altijd al een uh, klein obstakel in mijn jeugd. Ik was eigenlijk heel uh, fanatiek... Uh, Punk -zanger, Want je kwam uit Nijmegen? Nou, ik ben geboren in Nijmegen, maar ik groeide op in Eindhoven. Eindhoven en ook, ja. uh, Mijn vader zat ook bijvoorbeeld in het bestuur van de Effenaar en zo. Ik groeide op in progressieve kringen met heel veel muziek en zo. Ik ging vaak naar concerten. En ik hield dus van punk en van, uh, van rock, maar uh, ook van André Hazes. Terwijl het heel erg... Toen, not done was. In die tijd was Nederland nog verdeeld en goed in goed en fout. Moest je geheim, op geheim op je, je walk met André ja, Hazes dus ik, ik had een singeltje, maar dat verstopte ik wel voor mijn vrienden. En mijn ouders vonden dat echt belachelijk dat ik André Hazes goed vond. Nou, misschien was je op tijd vooruit, want hij is nu salonveeig geworden. Nou, hij uh, was ook heel erg goed. En zijn teksten zijn met name erg goed. Omdat hij veel, uh, heel veel verbeeldde. Ja. En daarin is hij ook een soort halve Mexicaan, wat mij betreft, ja. André Hazes. En ook Willy Alberti en uh, Junior Daan. Vaak waren dat teksten waarin je in twee zinnen eigenlijk al een heel, uh, een heel decor voor je ziet. Het zijn vaak speelfilms van drie minuten, die oude liedjes. Terwijl het moderne Nederlandse lied, of zoals dat bestaat, of het is vaak het Volendamse lied, daar zit eigenlijk bijna nooit een beeld in. Je begint een heel klein beetje vies te kijken, ja, voor voor de mensen thuis. <laughs> Kunnen we er niet uitknippen, jongens. Um. Je hebt een band, Caramba, die hier ook aanwezig is bij ons. Um, en um, jij hebt eigenlijk jouw Mexicaanse fascinatie aan de jongens overgeleverd, zonder dat ze daar ooit geweest waren. Ja. En op een goede dag besloten jullie: we moeten die camera's op met z'n allen. Ja, want ik ben dus toen 22, 23 jaar geleden verliefd geworden op die muziek. En uh, 14 jaar geleden heb ik uh, deze band opgericht. Uh, waarin we dus uh, die muziek bewerken. En de andere helft van ons repertoire is overigens van eigen hand. Maar wel in dat, een beetje in dat Mexicaanse idioom. Mm -hmm. En uh, nou ja, wij trainen daar al heel lang mee op dus. Maar zij hadden eigenlijk nog nooit... Ja, ze waren nooit in Mexico geweest... en kenden dat verder niet. Alleen van mijn verhalen en zo. Dus dat is ook heel leuk om te zien in die film... die dan uh, zaterdag in première gaat. Ja. Uh, dan zie Ja, ik... De eerste dagen ben ik nog een soort gids. Maar daarna uh, gaan zij er ook vol in... En, uh, Gelukkig dompelen zij zich helemaal onder in die Mexicaanse cultuur. En hebben ze hetzelfde gevoel. Ja. Dat had natuurlijk ook nog alles kunnen zijn. Maar wij zijn er eigenlijk toch wel echt... Uh, vierhalve Mexicanen geworden in die tour. De, de vriendelijke huisvaders uit Nederland... worden opeens... Uh, <laughs> worden opeens... Uh, echt een halve Mexicanen... met uh, pompeuze cowboylaars Ja. Mm -hmm. Zullen we gewoon maar muziek gaan maken? Want dat is toch volgens mij het beste wat we kunnen doen. Ja, ik vind het wel leuk om dan uh, ja, als voorbeeld een liedje te doen... van José Alfredo Jiménez. Dat is een mariachi-koning. Ja. En uh, ja, dat is een heel eenvoudig liedje. Even om te beginnen. En straks wil ik nog wel een wat mooier liedje doen. Maar dat doen we nou eerst even een... En, en een hoe tekkel. heet dit lied? Dat heet Zing maar. En oorspronkelijk heet dat Kanta. En jij hebt, dat noem je hertaal, hè, wat je doet. Je ja, maakt dus van ik... die... Ja, dus ik vertaal de liedjes. En, maar daarna moeten ze natuurlijk ook op een rijm komen ja. en zo. En uh, ik heb ook heel veel liedjes bijvoorbeeld vertaald. Die komen vaak uit de jaren zeventig of alweer uit de jaren zestig. Maar dan heb ik er een, een liedje over een internetliefde van gemaakt. Dus ja. het is wel omtalen of ja. hertalen. Ja. Ik zou zeggen, neem plaats. Um, en ook hier aanwezig op accordeon Marcel van der Schot. Gitaar Kees van den Hogen En bas Erik van Loo. Eén, twee, drie, en... Draag dit liedje heel graag aan jou op Benieuwd of het een beetje met je gaat Voor mij sta jij nog altijd aan de top En hopelijk is het niet te laat Onthoud dat ik je altijd nog begeer Sta niet toe dat het gevoel verdwijnt Alles wat ik had heb ik niet meer Het voelt zo koud alsof de zon niet schijnt Was alles wat ik voelde verkeerd Deed ik alles fout, dan is dit de reis. Zing maar, zing maar, zing maar, vrije vogel, zing je lied. Zing maar, zing maar, zing maar, op de melodie van mijn verdriet. José Alfredo sea, Jiménez. Hij is in het studio. Als je dat dan echt heel erg graag wil Dan mag je mijn hart in tweeën breken Ik krijg jouw snavel toch nooit meer stil Met je gezang wil je mij steeds spreken. Onthoud dat ik je altijd nog begier Sta niet toe dat het gevoel verdwijnt Alles wat ik had heb ik niet meer Het voelt zo koud alsof de zon niet schijnt Was alles wat ik voelde verkeerd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 Van Dank jullie wel, caramba. Ik heb in, helaas niet in mijn eentje een heel Mexicaans applaus in huis, maar. <laughs> Denkbeeldig gaat, gaat hij door de, door de studio hier. Um, Joris. En de rest van de band. Waarom vonden jullie het belangrijk om jullie reis vast te leggen? Um, ja, in eerste instantie had ik daar eigenlijk helemaal niet aan gedacht. Uh, we hebben die band al die tijd en. Uh, die droom die bleef altijd maar op de achtergrond van... ooit zou ik graag met die Nederlandstalige Mexicaanse muziek... naar de bron terug willen. Maar ik was die droom eigenlijk een beetje vergeten in alle drukte. En uh, toen had ik een interview met uh, Straatnieuws notabene... van uh, de Utrechtse Daklozenkrant. En het thema was uh, het einde van de Maya-kalender. En dat was natuurlijk op 21 december 2012. En de Maya's zijn natuurlijk de Indianen uit Mexico. En uh, toen vroeg zij van wat zij nou nog willen doen... Als de wereld inderdaad zou vergaan op uh, 21 december. En toen dacht ik weer aan die oude droom. En toen hebben we dus. Uh, toen heb ik dat gezegd. van dat zou ik willen doen naar Mexico met mijn jongens. Uh, daar die Nederlandstalige Mexicaanse muziek brengen. Toen zag ik dat later ook in die krant staan. Toen dacht ik van ja, kom op. Nou heb je een droom. En je hebt een uiterste datum. Nou moet je het doen. En uh, toen ben ik enorm gaan regelen. Want dat moest ik een hele korte tijd. Dit was in maart. en ik wilde eigenlijk voor december daar al geweest zijn. Dus dat was. Echt absurd om een hele tour te gaan regelen. vanuit het zolderkamertje in Utrecht. in een paar maanden. En ik regelde uiteindelijk dat we uh, mijn grote idool Armando Manzanero. zouden kunnen ontmoeten. Um, ik heb een aantal optredens. Uh, samen met andere mensen kunnen regelen en zo. Dus op een gegeven moment uh, was dat echt. Uh, we gingen toeren. En dat vertelde ik een keer aan mijn regisseur Wilfred Evers. de regisseur van. Uh, uh, Hello Goodbye en uh, Joris Showroom. En die zei: Ja, maar dat is een film. Jij gaat je helden ontmoeten, je gaat optreden... met Nederlandstalen, muziek in Mexico, dat moeten we natuurlijk filmen. En dat was echt raar dat ik, terwijl ik al heel lang tv maak... daar helemaal niet aan gedacht had van, natuurlijk moet je dat filmen. En toen is dus mijn vaste cameraman Maarten Schelkes en vaste geluidsman Menno van den Berg, van mijn, waar ik al tien jaar lang... die programma's mee maak, mensen die ik 100% vertrouw... die zijn meegegaan naar Mexico. En doordat dat eigenlijk vrienden zijn... en ook vrienden van de band... Uh, is het gelukt uh, om in deze film dichterbij dan ooit te komen bij een band, denk ik? Dat weet ik niet, helaas. Ik, ik zal je zeggen waarom. Ik ben benieuwd. Uh, ik, heb, uh, ik heb jullie film gezien en wat je ook halverwege zegt, of wat jullie ook echt uitstralen, eigenlijk is er niet, niets leukers, zoals jullie hier nu ook staan, dan met vier gasten in een, uh, in een busje te zitten. En de muziek en de dingen, het is allemaal geweldig, maar gewoon met elkaar op het tournee veel leuker kan je het eigenlijk niet krijgen, dan stralen jullie uit. En dat is ook het gevoel wat ik had, dat ik dacht... ik wil eigenlijk ook wel mee in dat busje, dat is eigenlijk het eerste wat ik dacht... er is ja. nog een plekje achterin vrij. Um, maar, ik, ja, dit dus vergt wel even wat uitleg. Ik heb natuurlijk ook voor deze uitzending nog eens gekeken... naar uh, de programma's die je hebt gemaakt, Taxi en uh, Hello ja. Goodbye... waar je op een uh, toch wel virtuoze manier vanuit het niets improviserend... binnen no time je vinger op een aantal zeren... of in ieder geval gevoelige plekken weet te leggen bij mensen die achter in jouw taxi zitten... terwijl ze niet weten dat ze gefilmd worden... op Schiphol staan, wachten op een geliefde... of iemand weg gaan brengen. Hmm. En wat hier gebeurde... ik zat te denken tijdens die film, ik mis nog iets. Toen kwam de aftiteling en toen stond er... scenario Joris Lindsen. Met andere woorden... Euh, jij of jullie hebben je eigen jongensboek gemaakt... Maar en misschien wat ik miste was dat er heel iemand anders dat scenario of de regie had gedaan, die af en toe iets vroeg, zoals jij dat ook bij die andere programma's doet. een hello goodbye man, die af en toe iets zei waardoor je even uit het veld kwam of uit je. Um, uit, nou je ja, of ja, uit je comfortzone. Ja, uit je comfortzone. Jullie waren in control en we gingen mee in jullie jongensboek. En nogmaals, dat was een heel, heel erg goed jongensboek waar ik achter in de bus had willen zitten. Maar dat wat je bereikt met jouw eigen programma's... dat had ik eigenlijk ook hier wel gewild, snap je dat? Um, ik snap je punt. Misschien een blessing in disguise dit. Of zo, of andersom eigenlijk, hè. De, dus het is ergens een compliment... maar ook uh, mis je dat dan in die film misschien? Nou, wat misschien... ik eigenlijk ja. bedoelde is... Um, er zitten hele heftige scènes in die film... Uh, en die zijn dus gefilmd door die uh, filmploeg... van, van mijzelf... En die zijn zo, daarvoor schaam ik mij niet. En ben ik bereid me helemaal op, te openen. Uh -huh. Dus ik vind bijvoorbeeld... er zit een scène in de film... Uh, dat wij uh, heel erg geëmotioneerd raken... op het graf van José Alfredo Jiménez... als we daar gaan zingen. Ja. Uh, voor die man die eigenlijk al 40 jaar dood is. Maar ook voor onze overleden bassist... Uh, onze vriend die er niet meer is. Ja. En dat is eigenlijk een hele... Uh, pijnlijke scène ook, vind ik. Uh, wij, wij, ja Uiteindelijk zijn we keihard te huilen ook. En ondertussen werd ik dus gefilmd door mijn eigen vrienden... die ook stonden te huilen. En daardoor uh, liet ik het gewoon gaan, terwijl ik anders misschien... als het een andere mm -hmm. filmploeg was geweest, of zo had ik gedacht van... ja, moet dit wel? Of Maar ik dacht, ik vertrouw hun, ik, ik kan hier all the way gaan. Ja. Dus ik vind wel... En, dus daar ik, vind ik, ik dus zeker dat het uh, wel uh, heel dichtbij uh, nee, is maar ik zeg, ik zeg ook niet dat, uh, dat het een onpersoonlijk portret is geworden... want je komt inderdaad dicht bij jullie... Uh, maar het is ook opmerkelijk om het uit jouw mond te horen. Want jij bent ook degene die bij wildvreemden dingen los kan krijgen... die bijna niemand los kan krijgen. En je bent ook degene die hier nu zegt... en zegt ja, maar ik, wil, ik open mezelf het liefst... of eigenlijk bij voorkeur bij mensen die ik goed ken. Dus dat, daar zit iets dubbels in. Nou, bij mensen die ik uh, helemaal vertrouw. In ieder geval is het zo, als je dus uh, zo'n reis maakt... en je wordt gevolgd uh, door mensen die je helemaal vertrouwt, dat ja. is eigenlijk waar het over gaat. Je moet iemand ja. helemaal kunnen vertrouwen. Nou, ja. En dat was hier het geval. En dat is op zich ook wat ik altijd probeer als uh, tv-interviewer... ik maak trouwens nog steeds programma's... er komt ja. ook een nieuw programma aan, het showroom gaat gewoon ja. door. Maar is mensen, ook al ken ik ze dan maar pas één minuut... wel het gevoel te geven, en daar slaag ik ook vaak gelukkig in... dat ze mij honderd procent kunnen vertrouwen... en dat ja. ze zich dus ook kwetsbaar durven op te stellen... Ja. Maar omdat ik nogal door de wol geverfd ben, omdat ik al heel veel interviews gegeven heb en in de tv-wereld zit, uh, heb ik vaak bij interviews dat, ik, dat het best nog moeilijk is om dan heel dichtbij te komen. En het is eigenlijk voor die camera was dat dus, die kwam heel dichtbij. De interviews zijn voor en achteraf opgenomen, uh -huh. want de regisseur zelf is niet meegewezen, omdat uh -huh. dit echt een uh, verslag is van wat er gebeurt. Dus het is ook niet echt een interviewfilm, ja. het is een uh, rose het is een movie die volgt van wat trip. wij doen. Ja. ja. En ik vind dus dat de camera ontzettend dichtbij is gekomen. En dat je dat zelden ziet. Ja. Um, de film is opgedragen aan uh, Jeroen. Uh, jullie voormalige bassist die overleden is. Ongeneeslijk ziek was. Um, wat ik een heel ja, ook wel indrukwekkend moment vond. En daar praten jullie allemaal vrij uit over. Is dat hij eigenlijk op zijn ziekbed zei... Ik wil liever niet dat jullie doorspelen. Een, een verhaal wat je eigenlijk niet zoveel hoort. Jullie... Um, hebben toch besloten uh, om door te spelen... en dragen die film aan hem op. Hebben jullie ooit een moment overwogen om te stoppen? Uh, om te zeggen, dan moeten we maar met iets anders door? Of, um... Um, nee, maar het was wel... Um, uh, het was heel moeilijk voor ons om... Uh, het kwam eigenlijk toch een beetje als een uh, donderslag bij heldere hemel... Eigenlijk, uh, dat Jeroen er zo in stond dat hij zoiets had van... ja, ik ben uh, nou ziek en dan moet eigenlijk alles maar stoppen. Ja. Want voor ons is die muziek... en we dachten ook voor hem eigenlijk... is dat ook echt het leven. Ja. Dus, en dat is, ook, dat, dat is niet zomaar een, een, ja. een hobby of zo... Of, of, of zomaar een stijl. Nee, dat is echt heel erg wie we zijn. En dat geldt zeker natuurlijk ook voor mij... met dat hele verhaal dat ik dat daar heb ontdekt en zo. Dus het was een, een heel groot offer om daarmee te stoppen. Er kwam bij dat uh, dat nog in het begin van zijn uh, ziekte was. En uh, wij uh, vonden de optie beter om door te spelen. En als hij dan zich goed zou voelen, kon hij komen spelen. En dat heeft ons, uiteindelijk hebben we dat met z'n allen besloten. En dat heeft ons ook heel veel mooie en hem ook heel veel mooie dingen gebracht. Ja. Want ja, eigenlijk een van de hoogtepunten uit ons uh, artiestenbestaan. En uh, dat was voor Jeroen ook heel belangrijk. Die voelde zich ook heel erg een artiest. Was uh, de première in het De La Mar, wat toen net geopend was. En uh, die kon hij gelukkig spelen. En ze hebben we ook nog één optreden samen kunnen doen met z'n allen... Uh, bij Paul de Leeuwen het programma. En, en eigenlijk een soort afscheidsoptreden. En ik vind dat toch... Die twee dingen zijn zulke waardevolle herinneringen. En ze moeten ook voor hem heel belangrijk geweest zijn. Ja. Um, maar ik heb nooit gedacht of serieus gedacht... nou, we moeten stoppen of zo. Het is eigenlijk ook... Ik denk dat het zo is als iemand heel ziek is... en op een gegeven moment zich realiseert hey, misschien ga ik wel dood, dat het dan afschuwelijk is... om zo geconfronteerd te worden met dat de wereld gewoon maar doordraait... als je er niet meer bent. Het is natuurlijk het ergste wat, er, wat je hoort... van, ook oh, kan ik zomaar vervangen worden of zo? Dat, dat trek je natuurlijk niet, dat kan nee. ik ook heel goed begrijpen. Ik heb het ook nooit zo gezien dat Jeroen vervangbaar is. Nee. Alleen kun je natuurlijk wel met een, uh, een andere bassist die muziek weer maken... En, uh, maar ik kan me heel goed voorstellen dat het voor hem afschuwelijk is geweest... om zo geconfronteerd te worden met het feit hoe vergankelijk de wereld is. En dat in principe uh, niemand onvervangbaar is in het algemeen. Hè? Ja. Met jou heb ik geleerd, zo heet, uh, zo heet de film... Uh, die op het filmfest -film van première gaat. Um, naast de kameraadschappelijkheid en de, uh, de, het kuifje in Amerika gevoel... of in mid-Amerika gevoel in dit geval... Um, zit daar, wat jij eerder zelf al een beetje omschreef... als toch een soort pathetische muziek, maar wel recht uit het hart. Grote gevoelens. Um, dat is ook dit nummer he, waar, je de, waar jullie de film naar hebben vernoemd. Ja, het nummer Contigo Apprendi is oorspronkelijk van Armando Manzanero. Ik hoorde dat uh, 23 jaar geleden in de versie van uh, een mariachi-zanger... José Alfredo Jiménez. Dat bleken later twee enorme beroemdheden te zijn. Dat wist ik toen nog niet, toen ik die plaat op mijn zolderkamertje in Mexico ontdekte. En dat lied is eigenlijk... Uh, kijk, wat je net hoorde, dat is meer dat, dat zwelgende zelfmedelijden Mexico. En je hebt dan Armando Manzanero. Dat is meer het hele poëtische, verbeeldende, fijngevoelige Mexico... Uh, waar ik ook heel erg van houd. En dat liedje, uh, dat heb ik altijd beschouwd als het liedje voor uh, mijn grote liefde, uh, mijn vrouw. Die, die was toen nog mijn vriendin. Zolang kunnen we elkaar al. En ik miste haar heel erg. En ik heb dat liedje toen al voor haar vertaald. En dat, hoe Armando Manzanero schrijft, dat is nou echt precies wat ik bedoel, wat, wat we vaak missen in het Nederlandse levenslied. Dus met allemaal beelden en zo. Dus hij kan dan ook uh, zonder enige schaamte zingen... dat jij, uh, jij hebt mij geleerd dat een bloem lekker kan ruiken. Nou, dat vind ik een zin. Daar kan ik al een half uur van genieten gewoon. Dat, dat is een heel ja, kleurrijk beeld of zo. De, de hele titel van het nummer. Contigo, apprendi, Met jou heb ik geleerd. Dus niet van jou heb ik geleerd. Mm -hmm. Wat je meestal doet. Nee, met jou. Dus eigenlijk ieder woord heeft die heeft hij over nagedacht. En toen ik dat hertaalde of zo, heb ik dat ook moeten doen. En dan... Word je ook gedwongen tot nieuwe vondsten. Dus ik heb bijvoorbeeld. Uh, uh, dan heb je die bloem die lekker kan ruiken. Dan moet ik dus daar een tweede zin op uh, rijmen. En toen kwam ik dus op uh, de fonds van, van. Met jou heb ik geleerd om te beminnen. in plaats van te gebruiken. En dat is eigenlijk een zin. als je, daar eens lang, als je die zin een beetje proeft zo. dat is eigenlijk misschien wel de essentie wat. Uh, Rebecca in mij heeft veranderd. doordat ik. Mijn grote liefde uiteindelijk tegenkwam. hield ik op met. Uh, nou ja. vrouwen meer. Ja, als een soort jongens gek dan wel een beetje aan loopt te rommelen. En. Uh, leerde ik mezelf ook. toe te staan om je kwetsbaar op te stellen. en echt van iemand te houden. en dat toe te staan dat de ander van jou houdt en zo. En als ik dat nou zeg, is het al moet je bijna gaan stotteren... terwijl ik op zich redelijk kan formuleren. <laughs> maar als je dat dus in een lied zegt... dan kan je het in veel minder woorden nog veel pakkender brengen. Laat ons niet langer in spanning. En luisteraar, um, Karamba blijft nog een uur bij ons. Tussen 1 en 2 zijn ze hier ook. En uh, gaan we nog heel veel muziek maken. Maar nu eerst, met jou heb ik geleerd. 1, 2, 3, 4. 1... Jou heb ik geleerd, wat al die vrouwen altijd bedoelden. Met jou heb ik geleerd, om te voelen wat ik vroeger echt nooit voelde. Ik heb geleerd, dat ik mezelf kan zijn zonder te beven omdat ik jou en jij mij gewoon laat leven. Gelukkig zijn heb ik met jou geleerd. Met jou heb ik geleerd. Dat een bloem lekker kan ruiken. Ja, met jou heb ik geleerd. Om te beminnen in plaats van te gebruiken. En ik heb geleerd dat een week langer duurt dan zeven dagen. Dat je om te weten soms niks hoeft te vragen en met jou. Sinds jij wat om me geeft más dulce y más profundo que poder irme mañana mismo de este mundo las cosas buenas contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí naar Joris Linsen en zijn band Caramba. Uh, te gast in Casaluna. Um, en hierna nog een heel uur. Um, Joris, als je het mij toestaat... wil ik graag een sprong maken van jouw muzikantenbestaan... naar jouw presentatorenwerk. Ja. Um, ik wil je een fragment voorleggen. Schrijver uh, Adrie van der Heijden komt voor het eerst... naar zijn zelfgekozen kluizenaarschap... na het overlijden van zijn zoon Tonio weer in de openbaarheid en wordt voor een zaal studenten en ook door een zaal studenten... geïnterviewd in het tv-programma College Tour. Ik wilde, ik wilde Tonio zo lang mogelijk een stem geven over zijn graf heen. En ja, dan moet je, dan moet je ook niet flauw zijn... als er dan de gelegenheid is om, om dat boek verder te prolongeren... en uh, nog verder onder de mensen te brengen dan moet je ook niet aarzelen. Het gaat me nu om die stem. Dus de, de, de, er is geen eind aan. Zolang dat boek leeft, leeft zijn stem. En als dat via een film te bewerkstelligen is... dan zal ik dat niet tegenhouden. Ik weet dat ik dit programma keek. Ik weet niet of je deze aflevering toevallig gezien hebt. Een paar fragment. Um, en dat ik heel erg onder de indruk was. Maar ik wist niet precies waarom. En De dag daarna dacht ik er nog eens over na en toen... Daar kwam ik er min of meer achter waarom. Wat ik zo bijzonder vond. Hij praat over waarschijnlijk het, gene, uh, het, het zwaarste wat je denk ik in een mensenleven mee kan maken. Een kind verliezen. Hm. Praat hij liefdevol. En, uh, maar hij houdt zijn emoties in bedwang. En dat is eigenlijk zo'n contrast met wat er op dit moment op tv gebeurt. Mensen barsten te pas en te onpas in huilbuien uit... bij dingen die je er juist helemaal niet toe doet. Zoals niet in een finale komen van de zangwedstrijdje. Of, of dit bijvoorbeeld. Tja, en... Um, wat moet je nou zeggen? Er komt een... Uh... ja, ik... Einde van twintig jaar Sport. Spoel ik. Um, ik ga even terug naar 1994. Ik presenteer toen mijn eerste uitzending. Ik, uh, ik word er even emotioneel van, sorry. En... Um, er volgens nog duizenden uitzendingen. met eigenlijk tal van, van hoogtepunten. ontelbaar. En. Uh, ja, ja we het We horen hier uh, Twan van, van de Peperstraten. die de transfer maakt van het ene sportprogramma. naar het andere sportprogramma. En toch even. Uh, hij biedt zijn excuses aan voor zijn emoties. maar hij neemt het er daarna nog een paar minuten van. Um, je zou kunnen zeggen dat er twee verschillende uitersten van een spectrum zijn. op de emotietelevisie: hè? De, mm -hmm. de eloquente en ingehouden. Uh, wel uh, overwogen Adrie van der Heijden ten opzichte van, nou laten we zeggen de programma's waar hè, we hebben natuurlijk al die spelshows waar mensen echt, gepoest worden om zo snel mogelijk in een emotie uit te barsten mm. jij beweegt je met je programma's ook ergens op deze lijn en dat is een wankel evenwicht. Um, waar zit je denk je en, en, en hoe controleer je zoiets um. Ik vind in ieder geval dat de, de presentator... Uh, mag eigenlijk niet huilen of zo. Ik vind het ook geen pasgeven. Bijvoorbeeld als je bij Hello Go By... dat programma dat ik maakte op Schiphol, acht jaar lang... Uh, daar heb je vaak hele mooie ontmoetingen... of, of mensen nemen heel uh, heftig afscheid en zo. Zijn soms ook in tranen. Dat zijn hun tranen, dat zijn echte tranen. Daar is ook niks mis mee. Mm -hmm. Maar als je dan als presentator uh, deel zou gaan nemen aan de omhelzing of zo. Uh -huh. Of zelf zou huilen en dat ook in beeld zou brengen en in de montage le, le, he, zou dat overleven en zo. Dan ga je dus uh, de, de grens over. Ik weet niet of je vaak gekeken hebt naar uh, Hello Goodbye, maar wat, wat in ieder geval zo is, is dat ik, uh, het ging daar geheel niet over mijn emotie, maar om uh -huh. de emotie van uh, mijn gesprekspartner. Was, was die emotie een doel? Zijn de dingen die het meest zijn bijgebleven, is dat Speelt het een rol dat iemand breekt of begint te huilen? Nee, of mijn doel is uh, zeker niet om mensen te breken of, of dat ze gaan huilen. Uh, mijn doel is eigenlijk om iemand het interview van zijn leven te laten geven. In dat kwartiertje wat we hebben. Dus iemand zo te enthousiasmeren en door uh, uh, ja, eigenlijk non-verbale communicatie zo uh, ja, te stimuleren... Van Doe het, hè, te enthousiasmeren. Dat diegene boven zichzelf uitstijgt. En eigenlijk, terwijl die nieuwe inzichten krijgt... prachtige dingen gaat formuleren... over ja. dingen die we allemaal weer kunnen herkennen. Ja. Um, en um, ik denk dat dat de kracht is van Hello Goodbye. Je ziet dat trouwens over het algemeen... helemaal niet zo vaak mensen heel uit huilen hoor. Ik heb wel gehoord dat de nee, kijkers de veel wil, uh, de tranen wil, hebben. Is, maar ja. het is niet zo dat... Programma, een huilprogramma is dus. In, in die zin ben ik het met je eens. Ik denk dat um, als alle emoties op dat scherm al worden voor, voor je worden ingevuld... dan blijft er niet zoveel voor jezelf over als kijken. Volgens mij moet er, ja. hè, moet er iets aan de verbeelding nog, nog overblijven. Je had het net over eloquentie. Ik probeer de mensen dus eigenlijk wel bespraakt te maken... door ze te enthousiasmeren van ja. geef het maar aan ja. me. En je, en je bent geweldig bezig. En ook door ze confronterende vragen te stellen. Uh, uh, directe, heftige vragen. Maar waarbij ze dus voelen... Hij heeft geluisterd. Hij begrijpt waar het eventuele dilemma ligt. Die ja. man die vertrouw ik ook en die snapt het. Dus nu kan ik het eindelijk zeggen. En het gebeurt bij dat programma ook vaak: dat mensen na afloop zeggen: van, Nou, dit heb ik eigenlijk nog nooit verteld aan iemand. Maar dan, ik vond het wel, waar, waar wel heel fijn het om jou? het een keer te snappen. Um, nou, ik heb daar niet een een enorme studie van willen maken. Omdat, eigenlijk is het... zodra je zoiets een, een maniertje wordt... of een truc, dan is eigenlijk meteen de magie ervan af. Maar ik denk dat het komt omdat... Uh, mensen voelen dat ik... echt geïnteresseerd ben. En doordat ik ook de moeilijke vragen... durf te stellen, dat ze ook snappen... dat ik ze respecteer. Uh, en dat klinkt misschien uh, paradoxaal, maar het is echt zo... dat uh, als je dus... hele heftige vragen ook over emoties durft te stellen... dan denk ik, maar, ja, die man neemt mij serieus. Ja. Plus dat ik kan mensen kan laten voelen dat ik ze echt niet... wil kwetsen of zal ja. kwetsen. En ben je intuïtief bezig of ben je dan... is het techniek en berekening tijdens zo'n zo ding? Berekening nou, klinkt ook meteen heel negatief. Het nou, is maar je, je, in een... je, je, je oefent een vak uit... en je ja, bent er ervaring in. Nee, het is in een, in een, een professionele iedereen context. Iedereen ja. Maar um, de zaak is eigenlijk om te zorgen... dat de omgeving geheel 100% professioneel... en te vertrouwen is. En dan op je intuïtie te gaan varen. Denk ik. En dus te improviseren. Dat is ook wat me uiteindelijk de aanteging zat. Ik weet nog wel, op we, dat programma is in heel veel, aan heel veel landen verkocht. Ja. En die landen in het buitenland, die, uh, die belden dan woedend op... naar de producent Blazowski van, wat is dit? Er is helemaal dat format wat we gekocht hebben... maar de, we mogen niks voorbereiden van jullie. Ja. Er zit helemaal geen research voor. Hoe, er is niet eens een lijst met de vragen. Ja. Nee, het gaat namelijk om iedere keer, iedere keer opnieuw om het verhaal wat diegene vertelt. Maar toen ik het acht jaar gedaan had en op een gegeven moment zat te kijken... dacht ik van, ah, zit er zitten eigenlijk toch wel ingeslopen in al die acht jaar... een, een, aant een vast aantal vragen. En dan is het eigenlijk... Dan begint het begin dat trucje bij het worden. Dus dat ja. was voor mij het punt. Tot hier en niet verder. We gaan luisteren naar een fragment uit een interview... waarvoor je genomineerd bent voor de Sonja Barend te worden. Voor een interview dat je op Schiphol afnam met een ouder echtpaar. Uh, hello, goodbye. En dan komt haar uh, grote zus... Ja. Weer thuis. Het ja. dus is toch best een lange vakantie geweest weer. Maar hoe, wat betekent dat voor je dat ze nu komt? Geweldig. Echt geweldig. Weer. Ik vind het zo.. Vreemd dat jullie allemaal op vakantie uit elkaar zijn gegaan... terwijl je ja. elkaar ja. Nou zo nodig lijkt ja, te hebben. We dachten dat dat goed voor ons was. We dachten dat dat zou helpen. De zinnen een beetje verzetten, denk ik. Maar het was niet ga zo goed. Ga eruit, zeggen mensen. Ga eruit, doe iets. En als... Een kind verliezen is Als Je, je man verliezen is wat, maar je, je eigen vlees moet. doet. En nu ga ik haar naam ergens neerzetten. Ik laat mijn eigen proberen En daar ben ik zo tegen geweest. Mijn Wat? zoon heeft er een op zijn arm. Ik vond het afschuldig. En nou zegt hij. En waarom gaat u dat dan doen? Dat nou, ze bij me. Dat ze altijd onder uw huid zit. Dat ze altijd bij u is. En echtpaar dat het nog één keer probeert, maar het lukt niet. En ze komen terug. Ja, dat is... Ehm... Uh, um, dat is het leuke aan Hello Goodbye, denk ik. Dat je natuurlijk op Schiphol, heb je alle soorten en maten mensen en zo. En uh, ik neem uh, iedereen daar ook serieus. En uh, nou, iedereen uh, vertelt op zijn eigen manier zijn herkenbare verhaal. Stel, mm -hmm. Joris Linds. op Schiphol komen, vier leuke, vrolijke mannen, ergens midden veertig, in een beetje groteske Mexicaanse pakken aan, met wat instrumenten. Ze zijn net in uh, Mexico geweest, hebben daar een roadtrip gemaakt, muziek. Die documentaire hebben ze ook enigszins zelf gemaakt... waardoor ze niet de vragen gesteld hebben gekregen... waar ze niet op berekend waren. Stel, die mensen komen Joris Linzen tegen. Van Hello Goodbye. En die spreekt de zanger van de band aan. Om net even die vraag te stellen... waar die even van uit het lood geslagen is... of de vinger op de gevoelige plek ligt. Dat is die vraag. Zo, je hebt recht echt wat doorgestudeerd. Dat is wel heel ingewikkeld. Um. Kijk, in feite uh, bestaan er geen goede vragen, maar alleen goede antwoorden. Dus het gaat erom, eigenlijk hoef je dan ook niks te vragen. Dus wat ik zou dat dan staan? En dan zou diegene, uh, eigenlijk zeggen mensen ze vaak in de eerste zin van een gesprek, geven ze al een, een soort klein uh, uh, haakje of zo, een klein tipje, wat hun eigenlijk dwars zou zitten. Maar als je me daar had gesproken, daar zat mij eigenlijk eerlijk gezegd niks uh, dwars. Okay. Maar ik zou luisteren en niet uh, aan de vragen denken. Je bent, uh, jij je bent zijn zo nog een uur bij ons. Uh, luister, we gaan er even uit voor het hoorspel. Uh, en het nieuws van een uur dan zijn we zometeen terug met Joris Linssen en Caramba. Tot zometeen.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 Ik heb jou al verteld dat ik misschien op het museumterrein ga wonen. Op het museumterrein? Ben je niet bang dat je daar te weinig privacy hebt? In zo'n kleine plaats heb je nergens privacy. Daar moet je gewoon tegen kunnen. Ik kan je daar een mooi verhaal over vertellen. Vorige week belt Van der Land me op. Hij zegt... Weet je dat een van je personeelsleden dat en dat over je vertelt? Ik zeg, van wie heb jij dat? Hij zegt, van Broos. En toen hij dat zei wist ik meteen hoe de weg liep. Via de kapper. <lacht> via de kapper. Ik heb meteen de volgende dag mijn mensen bij elkaar geroepen. Ik heb gezegd, jongens, dit en dit wordt over mij verteld. Ik vind dat op zichzelf niet erg. Maar ik wil wel dat dergelijke klachten in het vervolg direct bij mij komen. En ik accepteer in ieder geval niet... dat ik ze via de stationsrestauratie of de kapsalon te horen krijg. Een uur later stond die jongen bij me op de stoep. Is hij niet prachtig? Ik wil kijken wat benen... oh. Dag Maarten. Dag Ritsuit. Zitten zit zij van het museum hiernaast. Ja. Dan ga ik daar maar eerst naartoe. Hier zal schilderman er toch uit moeten om zijn verblijfspapier te halen. Oh. Als jullie Johan willen zien rennen, moet je gauw zijn. Vrouw Johan, rennen! Hup, hup! Hij heeft het gehaald hoor. En gaf het nog problemen? Geen enkel probleem. Omdat je onderscheiding op had natuurlijk. Dat werkt altijd. Waar zijn we? Oberhausen. Hmm. Daar heb ik eens de verkeerde afslag genomen. En toen ben ik in het roergebied terechtgekomen. Dat lijkt me niet zo leuk. Maar het heeft me wel met respect vervuld voor wat die Duitsers presteren. Vroeger vochten ze voor Europa. Nu werken ze ervoor. Zonder het roergebied zou de EEG toch niets voorstellen. Maar het is ook een hel. Dat ben ik met u eens. Om er te leven, moet het er een hel zijn. Een probleem. De heren van het ministerie voelen er weinig voor... om op de terugweg in de trein warm te eten. Ze vinden dat te duur. Wat doen we daaraan? Te duur? Ik vermoed dat ze bang zijn dat ze het zelf moeten betalen. Die indruk had ik ook. Maar dat zou betekenen dat we al om vijf uur aan tafel moeten. Dat kan natuurlijk niet. Er moet ook nog tijd zijn voor de borrel. Kunnen we niet meteen na aankomst warm eten en op de terugweg in de trein een broodje? Ik vind dat een voortreffelijk voorstel. Ik ga ze dat meteen voorleggen. Wat vind je nou van zoiets? Mag ik even aandacht? Ik wil een democratisch besluit nemen. Ik stel voor om niet vanavond, maar nu meteen warm te gaan eten. En vanavond op de terugweg in de trein rood. Heeft iemand daar bezwaar tegen? Het lijkt me een uitstekend voorstel. Niemand? Dan stel ik vast dat het voorstel is aangenomen... Dan zal ik voor ons vieren een fles wijn bestellen, als jij dan ook de wijn uitzoekt. Uh, meneer Bongers, ik heb uw laatste artikel met veel plezier gelezen. Over die botermaak. Ja, maar ook de andere. Ik heb ze ook met heel veel plezier gelezen. Uh, dat veldwerk, gebruikt u daarbij een bandrecorder of maakt u notities? Uh, een bandrecorder. Wil een van u misschien een ogenblik stilte? Heet smakelijk. Wat, wat voor een? Een nager. Mm, ik gebruik ook vaak een Sony omdat je die om je nek kunt hangen. En ik heb bovendien geen auto. Ik, ik heb ook geen auto. Ik, ik wist niet dat jullie tegenwoordig ook veldwerk deden. heel? Nee, op welk gebied bijvoorbeeld? Trouwens, dus, dorsen, maaien, boordbakken, verhalen, moppen. Hm. Moppen? Ook schuine moppen, hè? De meeste moppen zijn schaduw. Het is merkwaardig, maar... De erotiek heeft in de cultuur een veel belangrijke plaats... dan men over het algemeen wil toegeven. Ik durf zelfs de stellingen aan... dat er nauwelijks een terrein te vinden is... waarop de verschillen tussen de culturen zo duidelijk tot uitdrukking komen. Met het oog daarop heb ik bijvoorbeeld... een grote verzameling erotische prenten bijeengebracht. En ik kan gerust stellen... je valt van de. Ene verbazing in de hand. Dat wil ik graag geloven. Dat is het ja, Ik Hij durft aan over te beginnen omdat koning het over schuine moppen houdt. Maar kennen jullie bijvoorbeeld de afbeelding van de haanruiter? Nee. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Een ruiter op een haan. Niet op een paard, maar op een haan. Dat is nooit gezien. Volgens mij moeten we daarin een toespeling zien op homofilie. Nee, daar heb ik nooit van gehoord. Waarom denkt u dat? Ja. Het is een vermoeder. Een haan en een ruiter. Juist. Zal ik jullie inschenken? Ik stel voor dat we een dronk uitbrengen op het Zeemuseum. Maar nu ik het achter ze voor mijn tong heb laten zien... moet Koning een mop vertellen. <tie> een mop? Een schuine mop dan natuurlijk. Op van de Jeep dan maar. Dag Anton. Mm. Hoe gaat het? Mm. Ik ben zaterdag met de staf en de commissie van het Zeemuseum naar Keulen geweest om het Germanisch-Romanisch Museum te bekijken. Hoe is dat? Idioot. Onzin. Nee. Je moet het goed hebben van kipperman. En bel me van tijd tot tijd op. Wat ik daarmee moet, weet ik niet. Is een rare schuierlijn. <laughs> <coughs> moet je Je bent in de put. En toch moet je de moeder er maar inhouden. Het kan altijd erger. Herinner jij je nog dat je toen je net in de Boerhavenkliniek was dood wilde? Nee! Je wees allemaal in je mond en omhoog. Ik begrijp dat niet, maar Karel zei toen dat je dood wilde. Nee! Herinner je dat niet? Nee! En je heeft je, je ook niet. Dus je bent blij dat we dat toen niet gedaan hebben. Nee. Ik zou toch niet geweten hebben hoe, hè. Hoe uh... het Slecht. Bureau dondelt in elkaar. De enige die het werk nog aan kan is Manda. Maar die heeft dan ook een opleiding voor fysiotherapeuten gehad. Je wordt gemist. Een goede basis, jij krijgen ze nooit meer. Ja. Maar ik vind het wel een probleem. Ik weet ook niet wat ik aan het doen moet. Omdat het werk nog helemaal gedaan moet worden. Anders kan het tijdschrift niet verschijnen. Waarom. Ja, ze Zeg het nog eens. Waarom. Met een nou, een baas niet eens met een vrouw? Waarom <lacht> baas niet <lacht> met een vrouw? Ik moet erom lachen, maar ik kan er geen touwen vastknoppen. <lacht> Waarom. praat. <lacht> praat je. <lacht> niet. eens. <lacht> Is... Met zijn vrouw. Met wie zijn vrouw? Van Bart. Van Bart. Maar dat kan toch helemaal niet? Ja. Dat is toch een ontzettend oudwets idee? Nee. Hij is toch niet met zijn moeder getrouwd? Dat zou natuurlijk wel ontzettend moedig zijn als iemand dat durfde. Maar ook dan lijkt het me niets voor Bart. Ja. Wie hebben jullie eigenlijk als huisarts? Bals. Hm. Waar zit hij? Die zat op de Lelygracht, maar hij gaat naar het Singel. Hm. Nee, wij hebben Jurrema. Op de Brouwersgracht. Hm. Wonen jullie zo dicht bij elkaar? Huub <laughs> woont bij mij aan de hoek. Of uh, omgekeerd. <laughs> Ik moet er ook eens een huisarts nemen. Omgekeerd. Soms zien we elkaar op zaterdagochtend als we boodschappen doen en dan... Uh, Werven we naar elkaar? Ja, ik heb hem wel nooit in nodig. Maar als je onder de tram komt, dan heb je tenminste een naam hier in, het in je notitieboekje. Dag, Maarten. Dag, ja, Engeline. Dag, Engeline. Goedemorgen, Engeline. Oh, sorry hoor, ik dacht dat ik je al gezien had. Laatst ben ik maar eens alle naambordjes in de buurt langs gelopen. Ik denk nu maar dat ik de dokter met het aardigste bordje neem. Mijn dokter heeft zijn voornaam voluit, dat vond ik erg aardig. Oh, oh maar dan zou ik hem zeker niet nemen. Want dan is hij minstens twee keer zo duur. Ik heb eens een dokter gehad. Die had drie telefoonnummers. En als je daar kwam, moest je meteen betalen. Neemt u maar een rientje, Dat is dan 28 gulden. Maar ja. nou, als je ook rentjes heet. Nee, dus... joh. Maar toen ik daar kwam, bleek dat hij pas 23 was. Dus eigenlijk nog een jongen. En hij zei ook meteen je en jij, dus dat ben ik toen ook maar gaan zeggen. Maar het is toch wel gek om voor zo'n jongen in je blootje te moeten staan. Wanneer wil ik ook wel een huisarts zijn? <tus> Die kans heb je dan gemist, Koos. En je zou geen 28 gulden vragen? Zeker wel. Ik zou nog meer vragen zelfs. Heb je een paar weken geleden Bukowski op de tv gezien? Nee. Hoe dat? Nicoline heeft er spijt van dat ze dat gemist heeft. Bukowski interesseert me niet. Is dat een schrijver? Nee, een Russische dissident... Dat wil zeggen, het is ook een schrijver, maar dat is een ander. Waarom interesseert hij je niet? Omdat hij rechts is. Wat heeft hij dan gedaan? Ze hebben hem Rusland uitgezet in ruil voor Luis Corvaland. Dat is een Chileense communist. Waarom is hij rechts? Nou, gewoon omdat hij rechts is. Maar is de verdomd moedig? Dat weet ik niet, hoor. Iemand die bij zijn proces zegt dat hij gedaan heeft wat hij moest doen... en dat hij, als hij vrijkomt, weer precies hetzelfde zal doen. Maar hij heeft ook gezegd dat het in Rusland erger is dan in Zuid-Afrika. En dat is rechts? Ja, natuurlijk. Nou, dan maar rechts.